Een hele goede nacht. Weer drie uur lust, ik wilde bijna vier uur zeggen. Maar tot vier uur is hier lust op je radio. Na nou, Het prachtige gesprek met Ferry Mingelen in het College Hotel in Amsterdam met uh, Patrick. En dat ging eigenlijk ook stiekem een beetje over het onderwerp van vannacht. Want het, vannacht gaat het over vrij zijn. Vrij zijn in de relatie. Um, open relaties, bindingsangst. En Ferry Mingelen vertelde in het uh, gesprek met Patrick dat hij ook wel eens eventjes de boel laat voor wat het is en gaat varen op zijn zeilbootje... of gaat wandelen en ook in zijn relatie. Dat doet hij dan alleen. Hij gaat dan alleen wandelen... en laat dan eventjes zijn vrouw en ook zijn kinderen voor wat het is. Het gaat dus in lust over vrij zijn. Alles wat met vrij zijn of juist het tegenovergestelde te maken heeft. Want ook nou ja, het juiste binden en relatie hebben. Bindingsangst, vrij zijn, kom maar door. Bel op 0800-1121. Lustreporter Wieke ging alvast op pad en was heel benieuwd of mensen liever een relatie hebben of juist single zijn. Vind jij het fijner om in een relatie te zitten of om single te zijn? Uh, ik denk in een relatie. Zit je nu in een relatie? Ik zit in een relatie. En waarom vind jij het fijner om in een relatie te zitten? Ja, dan ben je samen en je doet, je doet dingen samen en je ja, dat vind ik wel prettig. Je overlegt dingen samen. Single zijn. Waarom? Nou, gooi. je bent lekker vrij. Je kan doen wat je wil. Ik vind het leuker om een relatie te hebben. Waarom? Omdat dat een stukje geborgenheid geeft. En uh, ik vind dat het, het, het tederen daarbij en uh, nou, het, het lekker samen zijn, dat bevalt me heel erg. Uh, ja, het is een beetje jammer, want als je in een relatie zit, dan denk je juist denken van oh, single zijn is heel leuk. En als je single bent, dan denk je, oh, een relatie zal soms wel eens leuk zijn. Ben je nu single? Ik ben nu op dit moment al single, ja. Vind je dat erg? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik dat het niet mooi weer wordt. Vooral nu het mooi weer wordt, dan gaat het toch gewoon weer een beetje kriebelen. Hoe denk jij hierover? Liever single zijn of liever in een relatie zitten? En als je dan in een relatie zit, um, ben je dan heel erg juist van elkaar vrij laten in de relatie, of eigenlijk alles samen doen? Laat het mij weten 0801121 en voel ook uh, voel je vooral ook vrij om te mailen naar lust@bnn. En of dat allemaal nog niet genoeg is, kan je ook nog twitteren. Dat doe je naar @lustbnn. I am a man you see.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 My brain. I'm Zo, en wakker ben je voor drie uur lust hier op Radio 1 van BNN. En het gaat vannacht over vrij zijn in je relatie. Maar wat is vrij zijn in je relatie en hoe verschilt het per persoon? De een gaat zelfs samen naar de wc en de ander zien elkaar liever een paar dagen niet. Mijn collega's Carolien, Olaf, Fleur en Arco drinken een biertje in de BNN bar... en praten over hun ervaringen met vrijheid. Jeetje, ja. vrij zijn in je relatie. Volgens mij is vrij zijn zo'n relatief begrip. Zit dat ook niet een beetje tussen de oren? <laughs> ja. Het zit heel erg tussen de oren. Dat denk ik ook. Maar ja, ik denk wel dat je hele verschillende relaties hebt. In de ene relatie zit je echt bovenop elkaar. En de andere... Ja, je, ja, je bent wel, wel heel vrij. Je, je hebt wel van die stelletjes in iedere vriendenkring dat je ja. bijna denkt van zou ik gewoon één kopje koffie en één koekje serveren. <laughs> ja. Om echt uh, ja. niet meer los van elkaar te, te krijgen. Hebben jullie dat zelf wel eens gehad op die manier? Ja, ik heb wel extreem aan mijn vrijheid gehecht. Of in ieder geval de illusie van vrijheid. Dat ik gewoon echt minstens om de dag zelf kan indelen en dat je elkaar ook niet ziet. En ik reis ook veel voor werk. En dat is, dat is ook al heel veel vrijheid. En dan is het natuurlijk als je terugkomt wel juist extra fijn om even heel veel bij elkaar te zijn. Maar ik ben nog steeds heel erg benieuwd. Um, ik heb twee keer gewoond. Het ging één keer heel erg goed en één keer helemaal niet. Maar ik ben benieuwd als ik dat weer ga proberen. Want dat wil ik zeker nog een keer proberen. Hoe dat dan weer is. Want ging de laatste keer niet goed? Of de... hmm? of waarom ging het niet goed? Um, nou ja, de eerste keer was het, uh, kreeg ik uh, ontzettend benauwd. Ik kon niet aan. En de tweede keer ging het eigenlijk hartstikke goed. Maar dat was meer ontspannen omdat uh, zij de huis uit moest opeens. En ja, uh, toen kwam ze wat, bij mij wonen. Hoe is dat de eerste keer gegaan dan? Want dan heb je toen echt samen een keuze gemaakt van we gaan nu Ja, een soort van. En toen gingen we dat doen. En toen, uh, toen kreeg ik echt vlekken. Ja. Het was echt heel erg. En ik had het op zich niet zien aankomen. Ik dacht, nou, nou, het was toen na zeven jaar of zo. Studenten voorbij laten we gaan samen wonen. 7 years. Ja, en ja, heel cliché, yeah. maar ja. hij was er echt. Het was ongelooflijk. En de tweede keer ging het gewoon geleidelijker. Dat zei hij ja. huis uit en toen. Nou ja, het was, het was meer uit nood geboren, maar dat was misschien ook omdat het wist, we wisten allebei dat het tijdelijk was. Zodra ze weer wat had gevonden, ging ze er weer uit. Oh, oké. Okay. Misschien dat, uh, de, door dat gevoel dat ja. het heel ontspannen ging, allemaal. Maar ik vind het, ik, me, ik merk het nog steeds als ik aan mijn werk kom of zo. Ik vind het zo fijn om even alleen te kunnen zijn. Mm. Of als is het maar gewoon een half uurtje of zo. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of dat. Uh, hoe dat volgende keer gaat. Ja, wat samen worden betreft... dat die eerste keer dat zo geleidelijk... en dat dat beter ging. En of dat nou tijdelijk was of niet. Ik had dat bij mezelf ook. Want ik woon nu ook samen. En dat was eigenlijk eerst helemaal niet de planning. Maar door omstandigheden is dat ook zo gelopen. En uh, op een gegeven moment... eerst ook nog in mijn hoofd... van nou, ah, ik ga op zoek naar iets voor mezelf. Maar uh, dat, dat schoot totaal niet op. En op een gegeven moment denk ik... Van, nou, dat kan ik me net zo goed daar inschrijven En uh, ja... En dan langzaam uitproberen te werken. En, ja, precies. Ja, ja. Nee, dan zit je gewoon vast. Ja, nee. Zo erg is het allemaal niet. Maar als het gewoon leuk is, dan is het leuk en het voelt totaal niet beklemmend of, uh, of wat dan ook. Maar wordt vrijheid in, in een relatie niet pas een dingetje of een issue op het moment dat je er gewoon andere ideeën over hebt? Want ja, als, ja, als je het twee heel leuk vindt om de hele dag hand in hand op de bank naar goede tijden, slechte tijden te kijken. Of als je het alle twee heel fijn vindt. Om oh, tijd en weilen gewoon iets met vrienden of vriendinnen te doen. Of gewoon eens een dagje eventjes, even zonder meldingsplicht, ik doe gewoon mijn eigen ding. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja. Denk ik ook. Ja. Maar je hebt ook natuurlijk de unisex uh, zeiljassen die samen over straat lopen. Ik heb ja. Ja. zoveel respect hoor. Ja. Ja. Ja. Als je dat gewoon durft uit te stralen, ja. Dan ja. Dan het, nee, wij zijn, wij zijn één. Ja. Ja, als het ik ben niet uniek. En als zij dan tweede... ook haar, haar lekker kort heeft laten knippen, omdat ja, het zo ja, makkelijk ja. is met zeiden ja. en zwemmen. Ja, ja. precies. Lekker, lekker spannend rood kapseltje erbij. Ja. <laughs> het gaat altijd lekker los in, uh, in Boyd's Bar bij B&N daarboven. Biertje erbij. En uh, mooie verhalen van Arco, Olaf, Caroline en uh, Fleur. In tweede uur hoor je ze weer, want dan gaan ze gewoon verder over... Uh... Dit onderwerp. En uh, ik riep op om te bellen naar 0800 1121. De lijnen die staan nog open, dus bel gerust. En uh, Carol belde ook naar 0800 1121. Goeienacht. Ja, hallo. Hallo, je spreekt met Frank van Lust Radio 1. Ja, hoi Frank. Hoi, oh, je, uh, je zit in ik de auto. Ja, nee, klopt. We, we zitten nu uh, bijna in Amsterdam, dus als het goed is hebben we nog tien minuten. Oh, oh dan praten we de tien minuten gewoon vol. Je zegt uh, we. Oh, okay. met, wie, met wie zit je in de auto? Uh, met mijn vriendin, die zit naast me. Hé, hey, en jullie... Dus ik, moest, ik moet wel een beetje oppassen wat ik uh, zeg natuurlijk. Ja, want het gaat over vrijheid in de relatie, over eventuele bindingsangst of hoe je met die vrijheid omgaat. Hoe zit dat bij jou? Ja, eigenlijk wel, wel prima. En hoezo prima? Want, hoe? want vind je het belangrijk, vrijheid in de relatie? Of vind je zoiets van, we doen echt alles samen, want we hebben ervoor gekozen om samen te zijn? Ja, nou ja, ik, ik had het er net uh, met haar over. En ik uh, krijg het een beetje onzin. Wat want, vind je onzin? Uh, nou ja, in principe, als je gewoon een relatie hebt, dan denk ik, als het een beetje goed zit, dan, uh, dan ben je daar ook wel redelijk vrij in. Ja. Wat je kunt doen. Uh, je, ik bedoel, uh, je kunt gewoon uh, gaan stappen met je vrienden. Wanneer je wilt. Maar dat geldt ook voor haar. En uh, als dat niet zo is... ja, dan uh, lijkt het me dat uh, geen goed uitgangspunt. Maar ja, je moet maar een partner vinden die het met je eens is. Want als jij zegt van... ik heb heel hoog in het vaandel staan om te kunnen stappen met mijn vrienden... te pas en te onpas. Terwijl zij zegt van... hallo, ik wil graag met jou gaan stappen of op de bank zitten of wat dan ook. Ja, nee, maar... ja, kijk, misschien is het ook wel zo dat we... Hè, het gedeelde... ...gezelfde vriendengroep hebben. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijker. Uh, dus ja, ik... ...ik... ...ik... ...ik... Felt, uh, ...ervaar dat niet als... Uh, ...probleem. En hoe lang heb je... Uh, ...hoe lang hebben jullie uh, Nu uh, bijna een jaar. Ah, oké. Okay. En oh. wat, wat wel zo is, is we zijn wel... Uh, ...allebei daarvoor wel lang single geweest. En... Uh, ...ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, elkaar. Uh, zeg maar tien maanden niet gezien, praktisch. Oh, van een dat jaar? Ik, uh, ja, want ik woon op Turaçao en uh, zij wonen in Amsterdam. Dus dat was niet heel erg... Uh, dat was meer een Skype-relatie. Maar vond je dat fijn? Want dat is natuurlijk een soort van ultieme... ja, vorm van vrijheid, dat je in een ander land woont... en dat je echt kan doen en laten wat je wilt... maar wel trouw blijft dan aan je vriendin. Ja, ik... ik ik was zeker trouw aan haar, dus uh, dat. Uh, <laughs> dat er wordt op de achtergrond al meegelachen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, dat was het probleem niet. Alleen uh, ik moet wel toegeven: het is wel kut als je de hele tijd. Uh, oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Dat Tuurlijk, het is BNN, hè? Ja, BNN, Kom dat is prima. Kom maar door. Uh, maar als je de hele tijd zit te skypen, dan word je wel een beetje amorf, moet ik eerlijk te zeggen. Ja. Uh, het is hartstikke leuk, maar uh, je wilt op een gegeven moment met elkaar ook wel uh, eventjes vasthouden of uh, andere dingen doen. En hoe is dat nu dan? Want je hebt in ultieme vrijheid geleefd, tien maanden lang met elkaar in een relatie ja. wel. En nu ben je dus dan weer, nou, je hebt een jaar, dus ongeveer twee maanden echt samen. Hoe ja. is het dan om, om nu zo, zo samen met elkaar te zijn? Trekken jullie dat wel? Ja, dat trekken we prima. Dat, is, uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dat is hartstikke leuk namens, want... Uh, je doet, uh, je, je, je, je, je hebt er eigenlijk een soort voorstellingsbeeld uh, van, van nou ja, hoe zou het zijn, en dan is het best wel grappig als het dan ook nog zo blijkt te zijn. Ja. En, Dat is nu, en nu zitten jullie samen in de auto naar Amsterdam, gaan jullie uit samen ook, of is het daar nee, huis? Nee, nee, nee, nee, we, we, we zijn op bezoek geweest bij mijn broer, mm -hmm. en uh, ja, vanmiddag best wel wat bier gedronken. <laughs> we gaan lekker naar, naar bed, lekker. ik weet niet hoe laat het nou is. Het is uh, maar... kwart over één. Oh, dus de beste deur van de tijd. Nee, we gaan echt naar bed. Heel goed. Maar Zij ik heb had... ook best moe. Ja, heel, nou ja dat, dat, dat, dat heb je. We zijn Zij zijn Dus dat dat, dat, oh. ook, uh, ik dat had is nog... ook. een soort vrijheid. Nee, nou ja, dat, dat, dat, dat is niet een man-vrouw verhouding heel erg in de relatie. Nee. Ja, of de man drinkt. Carol, ik had nog één vraag aan je. Uh, want uh, we hadden het over vrijheid in de relatie. En jij zegt van, zij moet gewoon met haar vriendinnen naar de kroeg kunnen. Ik moet met mijn vrienden naar de kroeg kunnen. Dat is een vorm van vrijheid. Pak je op andere manieren nog je vrijheid in de relatie? Dus dat je, stel dat je even alleen wil zijn dat je naar het strand gaat. Of, of dat je uh, je hobby je bijvoorbeeld uitoefent. Wat, hoe pak je nog meer je vrijheid? Uh, even kijken, andere manieren van vrijheid. Uh, nou ja, ik, ik, ik ga gewoon wel als af en toe lekker windsurfen. Zij gaat, wat, wat doe je eigenlijk? Zij uh, <laughs> jezelf, uh, hè? Oh ja, zij gaat, uh, zij gaat bijvoorbeeld uh, weer een weekendje naar Berlijn uh, met haar vriendinnen. Oh, lekker. Dus dat kan allemaal. En dat is allemaal goed, en dan, want het is natuurlijk ook vrijheid in een relatie. is heel erg gebaseerd op vertrouwen. Ja, nee, ja, kijk, als het vertrouwen er niet is, dan wordt het natuurlijk een beetje een troosteloos verhaal. Ja. Maar dan wordt het denk ik al eerder uh, elkaar in de gaten houden... en vragen wat heb je gedaan. En, uh, nou ja, dat, daar ben ik niet van. En dat is eigenlijk ook niet. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat niet gebeurt. Nou, geniet en van de dat vrijheid. Nou. Ja, dankjewel. En wel. geniet van elkaar en de vrijheid daarbij. En uh, bedankt voor het bellen naar 0800-1121. Keu, wel een hele fijne nacht nog. Jo, Yo, dankjewel. Je luistert naar Lust Radio 1. Zometeen de huisseksuologe Wil Berghuis. Zij uh, heeft overal verstand van... Dus ook van het onderwerp van vannacht, vrij zijn. En wie zingt erover? jou ja hoor, Marco Borsato. Zij de zachte haren een wild langs haar gezicht. Amperacht een jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen danst om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Tot op de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt. Zal ze naast je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 We hebben het vannacht over alle vormen van willen zijn. Vrijheid binnen je relatie, bindingsangst, vrije liefde. En niet zomaar, want het lijkt wel alsof we ons tegenwoordig niet meer willen binden. En waarom zouden we? We hebben ons eigen salaris, eigen vrienden, af en toe seks. En wat moet een partner daar nog aan toevoegen? Bij dit onderwerp heb ik echt hulp nodig, want ik vind het, ik vind het een lastig onderwerp om neer te zetten. Bindingsangst klinkt meteen zo zwaar. En, uh, maar ja, misschien heb ik er stiekem zelf ook alweer een beetje last van. Want ja, vrij zijn vind ik wel heel belangrijk in de relatie. Maar om het allemaal even goed te duiden, bel ik als eerste met onze vaste lustsexuoloog Wil Berghuis. Wil, een hele goede nacht. Ja, hoi, goede nacht. Help me. Ja, maar, ja, ja, ik snap het. We zitten een beetje zo van, ja, wat, uh, hoe moet je dit nu uh, aangeven, hè? want ik ben het met je eens, over bindingsangst, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat geeft het gelijk weer zo zwaar aan alsof het een heel groot probleem is, terwijl ja, ieder mens zal het wel, uh, wel herkennen. Ik probeer uh, als mensen bij me komen ook altijd uit te leggen van... Hè, als ze in een relatie wat, uh, wat uh, uh, mensen hebben ten aanzien van uh, hun eigen stukje, die autonomie. Een relatie bevindt zich altijd op spanningsveld tussen autonomie aan de ene kant en verbinding aan de andere kant. En uh, meestal is het zo dat uh, als je elkaar net leert kennen, dat je graag uh, alles wil, samen wil doen... Hè, en dan, uh, nou, dan uh, zit je 24 uur per dag bijna bovenop elkaar. Dan uh, ga je bijna samen poepen. En als je wel zo intensief is dat dan, dan ben je heel erg verbonden... Maar op een gegeven moment dan, uh, dan willen mensen weer een beetje ruimte voor zichzelf. En dan willen ze weer wat vrij zijn. En uh, dan hebben ze weer meer behoefte aan die autonomie. En dat, dat blijft altijd wel uh, een spanningsveld. Zo, en de een heeft natuurlijk ook meer behoefte aan, uh, aan die autonomie dan de ander. De ander, die, ik ken ook stellen, die, die blijven 30 jaar samen poepen bij wijze van... En um, ik ken ook stellen... en daar, daar heb ik zelf zo'n relatie van... Ja, die elkaar heel vrij laten... en die daar ook alle twee heel veel behoefte aan hebben. Dus ik heb daar zelf ook heel veel behoefte aan. Ik moet heel veel ruimte voor mezelf. Uh, anders word ik, zou ik echt niet gelukkig voor, uh, worden. Terwijl ik geen bindingsangst heb. Ik, ik, ik, ik verbind me graag. Ja. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen wel opgaat. Maar hoe vind je de balans daarin? Ja, dat is lastig. En dat is voortdurend uh, zoeken ook. Dat kan natuurlijk ook veranderen in je leven. Dat je als je... Ja, ouder wordt uh, dat je dan weer meer verbinding wilt, of, of juist niet. Uh, blijft afstemmen met je partner. Voortdurend uh, proberen om uh, elkaar op de hoogte te houden van, van elkaars wensen. Dus afstemmen betekent communiceren. En uh, ook aanpassen naar omstandigheden. Want ja, ook als je ouder wordt, dan, uh, dan is het soms ook logischer dat je meer verbonden bent. Zie ik in het ziekenhuis nog alles als mensen. Uh, ziektes gaan krijgen, van ja, dan, dan word je natuurlijk meer op elkaar aangewezen. Dus dan heb je gewoon minder autonomie. Ja. Dus uh, dan word je gedwongen door omstandigheden, dat kan ook nog gebeuren. Hè? Maar ik denk dat belangrijk is dat je, en dat probeer ik ook altijd mee te geven aan mensen, van dat je in relatie alert bent op die behoeftes van uh, van jezelf en die behoeftes van je ander, van de ander. En dat zijn de tips dan die je geeft aan stellen die bij jou komen van, hé, hey, we weten niet of we elkaar nou meer vrij moeten laten of juist ja. Uh, ja. meer samen moeten gaan doen om weer die band op te bouwen. Dan geef je ja. de tip mee van, oké, okay, uh, ja, zoek, zoek, zoek de balans in vrij zoek laten en bij elkaar zijn. Ja, ja beide heb je nodig uh, voor een goed functionerende relatie. Dus uh, daar moet je inderdaad een balans in, in, uh, in zoeken. En ja, hoe, zit het het met de, hoe zit het met de vrijheid? Want, want ik zei in het begin, in de inleiding, uh, uh, we hebben onze eigen salaris, eigen vrienden. Je, ja. je hebt, het lijkt wel of je elkaar minder nodig hebt. Want ik ben ja. 23 en ik, uh, ja, ik heb een heel leuk leven. En, en soms ja. heb ik een vriendinnetje en dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Maar ik ben niet meer ja. afhankelijk van een, van een vrouw of zij van nee. mij. Nee, nee. Dat is natuurlijk ook zo. Dat was vroeger heel anders. Ja, je was alleen al economisch gezien veel meer van elkaar afhankelijk. En als je 23 was, joh, dan op die leeftijd had mijn oma al drie kinderen. Ja. Dus uh, ja, dan ben je helemaal van elkaar afhankelijk. Dus dat is, dat is veranderd. We zijn veel autonomer geworden, veel zelfstandiger. Eh, ook economisch gezien. En, en vrouwen natuurlijk ook, en zeker sinds de pil... Dan worden we ook niet meer zomaar zwanger. Dus dat kun je ook zelf bepalen, dat moment van uh, wanneer en of je wel of niet kinderen krijgt. Dus uh, daar zijn wel hele belangrijke dingen in veranderd. Maar uiteindelijk denk ik toch, en jij ook, Frank, je gaat een keer voor de Bel. Oh, zeker. Ja, ik heb, ik heb, ik heb sinds kort weer een vriendinnetje, en daar ben ik heel gelukkig mee. Maar, oh, wat leuk. Ja, ja, ja, maar dat dat is. Kijk, of het voor. Wij laten elkaar heel erg vrij, al gewoon meteen van het begin af aan. Dat en dat goed. vind ik heel fijn. Ja. Maar. Ja. Um, dat is ook wel iets wat ik heel erg hoog in het vaan heb staan. En ik denk van, ja. is dat dan ook een ding, nou, waar, wat ik toen net al zei, van, ons, van, van mijn generatie? Ja, nou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben natuurlijk weer een generatie verder. Maar ik denk dat het heel menselijk is dat we toch die behoefte hebben aan uh, een stukje van onszelf. En een stukje, een stukje van ons samen. Dat ja. klinkt als de maggie-reclame. Maar, ja. Ja, uh, maar ik denk dat dat heel menselijk is. En je hebt natuurlijk wel uh, mensen die meer die kluizenaars-types... Nou, die, die geloven het allemaal wel. Uh, of mensen die zo verbitterd zijn uh, in hun leven... In relaties dat ze denken van nou, ik begin er niet meer aan, ik ga me niet meer verbinden, want het is toch alleen maar ellende. Maar dat is natuurlijk heel jammer. Ik, ik ben ervan overtuigd dat mensen op zich op hun gelukkig zijn en die onderzoeken tonen dat ook aan: hè? dat uh, mensen worden het oudst en gezondst als ze een relatie hebben. Dus uh, uiteindelijk zijn we sociale wezens en doen we het het beste, toch ook in die verbinding. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En die onderzoeken zeggen dus van uh, je bent het gelukkigst als je samen bent. Ja, getrouwde mensen worden ouder en gezonder oud. Dus uh, zeker getrouwde mannen. Ja, op een of andere manier kunnen mannen daarin nog uh, meer voordeel doen. Dus, uh, We hebben de vrouwen heel erg nodig. Die heb je gewoon heel erg nodig. Dus uh, ja. zet de bindingsangst van je af en ga, uh, <laughs> ga, ga, ga, voor, ga voor de partner. Ja, heb jij ja. nog tips voor? Want je zegt wel van in een relatie uh, moet je met elkaar praten en de balans zoeken in vrijlaten en samen dingen doen, maar ja. stel dat ik nog geen relatie heb, hoe ja. kan ik dan me, me, me binden aan iemand? Want, voor, want dan kan ik wel gaan daten en dan kan ik het wel leuk hebben. Maar voordat ja. ik die stap zet om echt een relatie aan te gaan en als ik daar bang voor ben, heb je daar nog tips voor voor de mensen die dat hebben? Ja, nou, ik denk wel dat het sowieso een hele stap is om een definitieve relatie. Kijk, wat jij zegt, ach ja, een beetje zo nu en dan iemand, hè, dat, dat is net leuk. Maar om echt de stap te zetten van, nou, wij zijn nu echt een stel... en wij zijn echt verbonden, uh, ook naar de buitenwereld toe... ja, dat betekent wel uh, dat je ook rekening zult moeten houden met iemand. En ja, geeft iemand, uh, hoeveel ruimte geeft iemand jou? De, ja, daar moet je het wel over hebben. Dat, dan wordt het vaak ook lastig, hè, De eerste tijd, dan lukt het allemaal nog wel. Maar op het moment dat het echt wat wordt... Ja, dan gaan sommige mensen eisen stellen en dan uh, zeggen die anderen weer, ja, maar dat wil ik dan weer niet. En uh, ja dan, uh, dan komen er wel wat vraagstukken om de hoek kijken die je wel moet, uh, moet gaan bespreken Maar ik zou het gewoon, ja, als je, als je denkt, die is leuk, die is de moeite waard, hè, dan, ja, ik zou ervoor gaan. Het betekent een risico, maar het is wel de moeite waard. Het is de moeite waard om het risico ja. te nemen? Ja. Wil, dankjewel ja. voor je bemoedigende woorden voor als je nou. in een situatie zit... dat je het heel moeilijk vindt om een relatie aan te gaan. En voor je tips als je in een relatie zit en denkt van... maar ik wil vrijheid, ik ben, dit vind ik te benauwend. Uh, dank daarvoor. Ja. En ik ga je straks nog even bellen over, het, uh, over twee uurtjes... over uh, een luisteraarsvraag die ik heb gekregen van Jordi. Oké, okay. nou dat hoor ik straks. Yes, je straks nog. Tot straks. Yep, dankjewel. Ja, het verhaal van Wil, die al dat wijze woorden heeft hier in Lust... zo aan het begin van de show. En het gaat vannacht dus over ja, vrijheid binnen je relatie... vrijheid in de liefde en misschien wel bindingsangst. Herken jij dit? Of heb jij een, uh, een mooi verhaal erover... dat jij uiteindelijk over je bindingsangst bent heengekomen? Laat het mij weten. Dat kan op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waar ik op te bereiken ben. 0800-1121. Of mede kan je naar lust.bnn.nl. Lust Lust Frank van der Lende Radio 1 This was my last day out, getting ready for a new start left your face gazing at the kitchen table baby what did you expect Missing with my heart like that on my way up I can fill it in my Clock and men, Time to say, I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, now. I'm free, I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, now. so this is the first day, I'll tell. you Your grandpa and my Fanka bezingt het thema van vannacht. Free heet haar nummer en het gaat over vrij zijn vannacht. Hier in Lust op Radio 1 voor BNN. En uh, je kan bellen en dat wordt veelvuldiger gedaan. Ik zie de lijnen roodgloeiend staan. En Olivier die, uh, die belde ook. Uh, Olivier, 31 jaar, anderhalf jaar relatie. En je bent nu echt volledig aan het genieten van je vrijheid, hè Olivier? Ik ben zwaar genieten van mijn vrijheid, ja. Wat doe je? Ik ben aan het vissen. Oh. Dat is heerlijk. Dat is het ultieme gevoel van vrijheid, volgens mij, hè? voor veel nou, mensen. Maar op, nou op zich wel. Het is gewoon van, nou, werken de hele week, de hele rambam. En dan, ja, dus ook met je vriendin samen gezellig zijn, dat is ook prima. Maar dan ga ik gewoon in het weekend, dan ga ik vissen. En je bent dus alleen aan het vissen? Je vriendin zit thuis of is, is uit? Nee, nee, die is thuis. En dan, uh, ja, dan uh, zit ik gewoon lekker aan de waterkant. En vindt ze dat erg, dat je dat doet? Nee, in principe niet. Want dan zegt ze ook van, ja, ik wil dat graag, dus ja... En dan ziet ze dat ik van geniet. En dan is het van ja, laat me gaan, weet je. Ik, ik geniet er niet van, en het is maar een paar maandjes in het jaar. En ja, dat doe ik dan zeg maar zo. En dat is zeg maar voor mij ja, gewoon de ultieme vrijheid. Ja, gewoon even weg uit, uit, uit de wereld. Ja. Is ze wel eens mee geweest? Is wel eens mee, als het mooi weer is, dan laat ze graag mee. En dan? Hoe gaat dat dan? Nou, dan, is het, dan moet het wel gewoon mooi weer zijn en dan gaat ze lekker gewoon... Ik ga vissen en dan gaat zij lekker buiten liggen met een boekje in de zon. Ja, spreken in de bikini, helemaal prima. En dan gaat ze lekker zonnen. Ja, en ik vermaak me ook en ik, ik kan gewoon mijn ding doen. Ik ga vissen en dan gaat zij gewoon lekker een boekje lezen en liggen. Ja. ja, dat is wel een lekker vrij gevoel. Heb je wel eens een relatie gehad waar um, je, want je bent 31 jaar dus, je hebt vast nog wel eens een andere relatie gehad. Nou, jouw meerdere, ja. Waar je heel erg eigenlijk ja, aan haar vast had, waar je niet van je vrijheid kon genieten. Ja, dat klopt. Dat heb ik al een paar keer gehad en dan kon ik gewoon eigenlijk... Ja, dan zeg ik er nu van, ik kon eigenlijk helemaal niks. Dan was het eigenlijk alleen maar bij elkaar en ik, ik kon niet weg. En ja, dat was toch wel heel erg benauwend voor me. En hoe ging dat dan? En hoe ging dat dan? Ja, dan was ik meer van, ja... ging ik me overgeven aan van, ja, zij wil graag dat ik thuis ben. En ja, ik vind het ook leuk thuis. En dan gaan we gezellig televisie kijken, leuke dingen doen of iets. Maar ja, op een gegeven moment, ja... Met dat vissen, zeg maar, dan... ja, ik kon niet meer weg. Ik was gewoon eigenlijk vastgekluisterd, gewoon thuis, weet je. altijd maar thuis, thuis, thuis, dit doen, dat doen, en dan wil ik gaan vissen. Nee, dat kon niet. Dus dat was voor mij heel moeilijk. En wat dat deed was je toen? Wat deed je toen? Nou, wat deed ik toen? Ah, nou, ik goed over. Nou, nou, nou, in principe bleef ik, en ja, dan was ik wel onderdanig, en ja, dan bleef ik gewoon eigenlijk <laughs> met haar samen thuis, weet je. Maar voor mij, ik werd er niet gelukkig van. Nee. En daarom, ja, op een gegeven moment gaat het ook gewoon stuk. En dan, ja, dat, dat gebeurt in een relatie. Ja. Niet alles werkt. En als je, zeg maar, een compromis of gewoon ja, een goede relatie hebt... dan is het geen probleem. En hoe pakt jouw vriendin haar vrijheid? Want jij zit dus lekker te vissen nu. Uh, in alle rust met jezelf, in de nacht zo. Gewoon, ik, ik zie het helemaal voor me aan de waterkant. Echt heel Heerlijk is het. het. is lekker weer ook best wel. Het is niet heel erg koud buiten. Het regent ja, niet. Ja, Het is de regen, maar ja, ik ja. vind ik niet erg. Maar nu is het echt lekker. Maar hoe pakt zij haar vrijheid? Nou, als zij gaat... Ja, ook gewoon doen wat zij wil, en ik, ik steun haar erin als ze met de vriendinnen weg wil of uit wil of iets. Dan vind ik, ja, dan moet je dat gewoon lekker doen. En dat doet, en dat doet zij dan ook gewoon. Ze gaat gewoon uit en gewoon niet samen of zo. Dat is, ja, dat is nog niet zo. Dat scheelt ook wel, denk ik. Dat scheelt ook wel. Dan hebben we nog eh, alle twee ons eigen huis en dan zien we elkaar, ja, echt wel bijna elke dag. Maar ja. Als zij dan lekker weg wil, dan ga ik niet moeilijk doen van, oh ja, je mag niet weg, omdat ik niet dit en dat ga doen. En dan zeg ik van, ga lekker weg, ga met je vriendinnen uit. <laughs> ja. Of met vrienden en ga je gang. Doe maar. Heb je daar wel eens ruzie over gemaakt? Nou, eigenlijk hebben we weinig ruzie. Heel, helemaal helemaal niet. En al helemaal niet over uh, dingen doen die je zelf het liefst wilt en dus van je eigen vrijheid genieten? Ja, want zij wil ook haar eigen dingen doen. ik kijk, kijk, ik ben dan een man, ja, ik weet niet of dat... Ik ga, ik ga graag vissen of zo. Maar zij gaat graag ja, nou, lekker naar de stad, en dan wat, wat dingen kopen, winkelen, ja. Ik ga wel eens een keer mee, dat vind ik ook hartstikke leuk, ja. maar uh, Als zij gewoon dat ze dingen wil doen, dan zeg ik prima, ga maar. Als ze uit wil gaan, of een weekendje weg met de vriendin, dan zeg ik, of met de vriendin, ja, prima, ja. doe lekker. En dat is denk ik vooral, vind ik althans, een vrij belangrijke basis voor een goede relatie. Dat je elkaar vooral vrij laat, dat je het elkaar... gaat ook om vertrouwen, hè. Ja. Dat is, een, dat is het belangrijkste. Als je elkaar niet vertrouwt, want dat heb ik met vorige relaties ook gehad, als ik haar niet vertrouwt, krijg je alleen maar van dat hele rare gebeuren eromheen. En als je haar vertrouwt, dan, ja, dan zit het meestal gewoon voor mij 100% goed. Je hebt nu anderhalf jaar verkering. Uh, je woont ja. nog niet samen met haar. Zou je nee. dat willen? Over maar vrijheid op gesproken? Moment, op een gegeven moment wil ik wel samen willen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar het is nu nog niet van gekomen. En ben je bang dat dan je vrijheid wordt ingeperkt? Nou, dat zou zomaar als je dan over die bindingsaanslag En op een gegeven moment kun je wel gaan denken van, oh ja, ja, ja. ja dat, is toch heel, dat is toch iets anders. Ik heb wel samen gewoond, toevallig drie jaar. En hoe ging dat? Ja, dat ging op zich hartstikke goed. Maar op een gegeven moment ging het ja, door... omdat iemand elkaar niet vertrouwt en dat soort dingen. En dan ging het helemaal kapot. Omdat ik, ja, ik kreeg achterdocht en... Ik had het niet zo erg, maar zij was heel erg achterdochtig. En het werkte niet. En hoe heb je dat toen heb je daar een einde aangebreid? Ja, toen was het alle twee een einde. En was het gewoon, op een gegeven moment was het gewoon helemaal klaar. En dan, het ging niet verder. En dan denk ik denk van ja, we kunnen jaloers zijn of ja, dan op een gegeven moment moet je gewoon een punt achterzetten en dan is het gewoon klaar. Zouden wij eigenlijk moeten fluisteren bedenk ik me nu opeens, terwijl ik met je aan het praten ben al vijf minuten? Fluisteren? Nee, nee. Je dan bent dan toch aan het vissen? vissen. Ja, maar wel, ik ben wel aan het vissen, maar ik hoef niet te fluisteren. Heb je al wat gevangen? Ik heb één visje gevangen toevallig. Nou, <laughs> ah, mooi. Hey uh, Olivier, dankjewel voor het bellen naar 0801121. Allemaal goed. En uh, ja, goede vangst gewenst. Ja, dankjewel en uh, een goede uitzending. Nog redden, komt helemaal goed. Dankjewel, dankjewel voor je vertrouwen erin. Oké. Okay. Fijne nacht. Dankjewel. Dit is doei, doei. direct met Long Way Home. Far beyond the far Way beyond the galaxy. In my mind, travel time to places where I'm Before, way beyond the galaxies. In my mind, I travel tied to places where I wanna be. Radio 1, kwart voor twee. Je kan ons bellen, dat doe je op 0800 1121. Je kan ons mailen, dat doe je op lust.bnn.nl. Je kan ook nog twitteren, dat doe je naar lustbn. En dat eerste deed Jan Willem. Jan Willem uh, belde naar 0800 1121. Goeienacht. Goeienacht. Hoi. Hoi. Je bent uh, 32 jaar en nog wakker op uh, deze zaterdagnacht. Zondagochtend. Ja, het is fijn, hè? Onvoorstelbaar, maar het is zo. Ja. En ik ben blij dat je belt. Want uh, ja. jij, jij hebt ervaring met het onderwerp van vannacht. Over ja, vrijheid in de relatie. Uh, vrij zijn, single zijn, bindingsangst. Want jij bent inmiddels zes jaar getrouwd. Maar daar, daarvoor moest je er niks van hebben van relaties. Nou, niks van hebben. Kijk, ik uh, was ook wel op zoek natuurlijk. Maar uh, op een gegeven moment vond ik uh, nou, ja, mijn huidige vrouw. En uh, wij vonden elkaar... En uh, toen uh, waren we nog niet meteen getrouwd, laat ik het zo zeggen. We okay. uh, hebben een relatie van anderhalf jaar gehad, maar dat was uh, redelijk stormachtig. Mm -hmm. Het uh, zorgde er wel voor dat uh, ja, ik onwijs ging twijfelen. En ik dus inderdaad bindingsangst had, tenminste dat bleek. Maar dat was voor je relatie die je nu hebt? Nee, dat is deze. Dat was met mijn huidige vrouw. En toen? Nou ja, uh, ik, ik was echt hartstikke bang om uh, door te gaan met die relatie. En waar was je dan bang voor? Ja, dat is een goede vraag. Uh, om, om te binden. Om te verbinden. Daar was ik uh, heel erg bang voor. En welke aspecten daar dan van? Want ik, ik, ik, ik ken het niet, bindingsangst of, of de angst voor om een relatie aan te gaan en alles wat daarbij komt. Waar ben je, wat, wat is dan hetgeen waar je bang voor bent? Uh, nou ja, ik was denk ik het allerbangst voor het feit dat ik uh, nou, mijn vrouw niet genoeg liefde kon geven. Oké. Okay. Dat was het denk ik. Ja. Maar daar ben je wel overheen gekomen op een gegeven moment. Ja, uiteindelijk ben ik er overheen gekomen. En um, dat had vooral te maken uh, met het feit dat mijn vrouw uh, zeg maar een beetje de sterke was in de relatie. En ik was een beetje te zwakken. Dus als je de dus zwakke bent, dan heb je het idee, nou, ik, ik kan niet genoeg geven en ik, uh, ik ben niet goed genoeg voor haar. En uh, nou, zij, zij uh, lost eigenlijk al mijn problemen op en uh, er was eigenlijk heel weinig ruimte voor haar uh, emoties en voor haar problemen. Dus ja, uiteindelijk uh, loste zij alles op en bleek zij de sterke in de relatie en ik de zwakke. Dus ja, ik had gewoon het idee dat ik niet, uh, niet genoeg voor haar was. Dus door jouw onzekerheid uh, durfde je eigenlijk niet, vond je het niet eerlijk? Bijna. Ja, ja, ik was inderdaad uh, heel erg onzeker. En uh, goede vrienden van ons die hebben ons daarin uh, heel goed gecoacht. En die hebben dat uh, laten zien aan ons. En uh, ja, die zijn we nog steeds dankbaar. Heel dankbaar. Want uh, ja, die hebben ervoor gezorgd dat het ook een beetje om kon draaien. Maar hoe coachen ze je dan? Nou, door goede gesprekken te hebben met ons. Omdat zij natuurlijk ook al zagen dat het uh, ja, een beetje op een dood zat. En wat zeiden ze dan bijvoorbeeld? Gaven ze dan tips van... Hey, misschien moeten jullie uh, ja, dingen gaan doen of daarover praten? Of van hij hey, moet meer initiatief tonen? Hoe ging dat? Nou, inderdaad. Uh, sowieso uh, zeiden ze tegen mijn vriendin van... Joh, uh, we gaan niet zomaar alles uh, oplossen, maar uh, ja, zorg er ook voor. En daar moest ik natuurlijk zelf voor zorgen dat ik uh, zelf ook verantwoordelijkheden nam... Voor mijn, uh, voor mijn gedrag en voor mijn keuzes. Dus dat gaat dan eigenlijk over dat soort dingen. En, en dat uh, heb je ja, toen daardoor... gedaan? Zei dat heb je toen gedaan? Althans, met bent gaan ben je werken, want je kan niet van de een op de andere ja. dag zo zeggen van hé, hey, we doen het zo. Nee. Nee, dat gaat natuurlijk niet in één keer, maar uh, met vallen en opstaan heb ik dat wel uh, kunnen leren op zo'n manier. En ze heeft mij daar inderdaad ook de vrijheid voor gegeven om, uh, ja, om, om ook, uh, het is natuurlijk eigenlijk hartstikke eng. Ja. Want uh, ik, ja, ik was altijd de zwakke en uh, ik deed eigenlijk altijd fout en uh, ja. Zij deed altijd goed. En als je dat omgedraaid, dan wordt het heel spannend. Dat zij opeens haar zwakheid mag gaan tonen. En haar emoties. En dat is voor mij natuurlijk heel eng. Want ja, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Hoe ga je dan om met uh, de gevoelens van een vrouw? Ja, dat zijn allemaal hele misschien hele basic dingen. Maar het, het is, uh, gaat heel diep. En ik, uh, ik heb wel ervaren dat dat ervoor heeft gezorgd dat we nu nog steeds bij elkaar zijn. Maar waarschijnlijk doordat en, uh, zij zich kwetsbaarder opstelde, dacht je van hé, hey, zij is ook een mens die niet altijd alles maar goed doet en mij bij de hand neemt. Dus ik kan ook mijn gevoelens laten zien. Precies, ja. Dus uh, op zo'n manier ben ik er uh, ja, een beetje overheen gegroeid. En hoe gaat het nu? Uh, nou ja, dankzij uh, die go goede coaching van die vrienden uh, zijn we dus uh, uiteindelijk getrouwd. En uh, nou ja, dat gevoel van niet genoeg liefde kunnen geven heeft, heeft altijd wel een beetje uh, gesluimerd. Dat, gaat, uh, ja, dat was heel moeilijk. En vorig jaar is dat eigenlijk echt opgeruimd. Dus het duurde dat nog wel even. daar ook patent maakte. Maar het duurde nog wel even, want je hebt, nou ja, na anderhalf jaar relatie hebben jullie dat gesprek gehad. Dus dat is ongeveer vier jaar geleden. Ja. Nou, even kijken. Of iets nee, we, zijn, we waren eerst anderhalf jaar bij elkaar en toen zijn we getrouwd. Ja. Dat is alweer um, zes jaar geleden dat we getrouwd zijn, bijna. Ja. Dus het heeft best nog wel een tijd geduurd in ons, uh, in ons huwelijk uh, voordat ik uh, daarmee naar buiten kwam. Maar eigenlijk wat jij zegt anderhalf jaar geleden heb je echt het gevoel van oké okay, we zijn gelijkwaardig en we kunnen evenveel van elkaar houden. Ja. En nu is dat heerlijk lijkt me dan als je het best wel lang daarmee geworsteld hebt. Als je het over vrijheid hebt dan ervaar ik nu pas in mijn leven, na 32 jaar, ja het is mogelijk, mm -hmm. uh, echte vrijheid. Ja, dat is ongekend. Ja, mooi, mooi verhaal. Ja, het is heel bijzonder. En een happy ik, end uh, zit er ook wel aan. Wat zeg je? Een happy end zit er ook aan. Ja, tot nu toe wel. En uh, we gaan uh, heel hoopvol de toekomst in. Ja. Dus Bedankt uh, voor je mooie verhaal, Jan-Willem. Ja, dankjewel. Dat, dat je het hier van, uh, een hele fijne uh, uitzending. Dankjewel. Vond een gek onderwerp. Ontzettend gaaf. En uh, heel goed, dat wil. Uh, ik was helemaal met haar eens. Onze huissexbiologe. Ja. En wat, wat, wat, wat vond je dan, waar was je het meest mee eens? Want ze heeft. Ze heeft uh, nou ja, het, ging, het gaat over vrijheid en het gaat dan ook heel erg over uh, dat iedereen heel erg gesteld is op zijn eigen vrijheid. En um, nou ja, dat was ik natuurlijk ook. Ja. Maar ik merk gewoon, we zijn inderdaad sociale wezens. En we hebben elkaar gewoon nodig. En uh, ik vond het heel mooi dat ze natuurlijk zei dat getrouwde mannen het lang, heel lang leven. En dan dacht ik van nou, dat, daar ben ik, uh, dan heb ik nou ja, iets om naar uit te kijken. <laughs> en uh, ja, dat vond ik gewoon heel goed. Uh, en ik ben het ook met haar eens. Ik merk gewoon dat ik ook gelukkig ben. En uh, dat wens ik, uh, wens ik echt aan ieder toe. Ja. En ook uh, in deze tijd van individuali individualisering, het wordt heel mooi voorgespiegeld, maar ik geloof echt dat je, dat je een rijker leven hebt als je, als je er voor een ander kan zijn. Ik heb sinds dan vier dagen weer verkering gehad. aan Willem. En ik, uh, ik ben uh, daar heel gelukkig mee ook. Kijk. Dus ik denk dat. Net heb, als jouw verhaal ja. een beetje op mijn weer schijnt, dan wordt het één liefdevolle wereld. Hey, dankjewel Jan he? Willem. Dankjewel. Yes, ga ik doen. Hey, Fijne nacht. kijk. Yes, kijk. Yes. Het verhaal van Jan Willem. Zometeen meer. On the other side of the street, I knew. To a girl that looked like you. I guess that's déjà vu. But I thought this can't be true, cause you moved to West LA. or New York or Santa Fe. Or wherever to get away from me.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 Live bij Radio 1 Lust, BNN en uh, we hebben het over vrij zijn, uh, vrijheid in de relatie, bindingsangst. En over dat laatste had ik het toen net met Jan Willem. En dan krijg je ook een mailtje over binnen. Um, hey Lust, of ik vrij ben weet ik niet, want ik heb een heerlijk leven, maar ik heb één groot geheim. Ik heb bindingsangst. Er is een jongen en ik durf me niet met hem te binden. Hij is verliefd op mij, maar ik niet op hem... Ik vind hem wel heel lief en zo. Hij is schattig. Maar ja, ik ben in de bloei van mijn leven. en Ik wil nog van alles doen, dus ik vind het eng om mij te binden aan hem. Heb je misschien tips? Kusjes, een meisje wat niet weet wat ze moet doen. Oef, ja, ik weet sowieso niet hoe oud je bent. Uh, dat, dat vind ik altijd... Ja, ik weet het. Ik, ik zou vooral ervan genieten en kijken zolang het duurt... totdat hij meer wilt dan, uh, dan jij dat als hij echt verkeering met je wilt, ja, dan, dan, kan je, dan moet je dat duidelijk tegen hem zijn. Van, ja, ik wil verkeering met je. Of zeggen van, nee, um, ik ben er nog niet aan toe. En um, misschien over een paar jaar, ook al denk ik dat dat niet heel erg gaat werken... als je op elkaar gaat wachten. Maar ik zal vooral heel erg je hart gaan volgen. En als je, ja, als je verliefd bent, ben je verliefd. En ook al ben je in de bloei van je leven, geniet ervan. Ik zei net in het gesprek met jou, Willem, ik, uh, ik ben 23. En ik heb sinds vier dagen weer verkeering. En ik was er helemaal niet van plan, want ik heb een relatie van anderhalf jaar terug. En dat is uh, eind november uitgegaan. En dat uh, was allemaal leuk. En toen dacht ik: van ha, ik ga weer de markt op. Het werd uh, mooi weer, lente. En uh, nou, ik hou er wel van. En toen kwam ik opeens een heel leuk meisje tegen, Silke. En uh, toen gingen we daten. En dat werd leuker, leuker en leuker. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, ik kan wel heel krampachtig vasthouden aan het vrijgezellen bestaan. Omdat ik zoiets heb van: ik ben 23 en, uh, en ik, ik moet ervan genieten. Maar toen dacht ik: van, ja, als je iemand heel erg leuk vindt. En wat Jan Willem net ook zei: samen ben je toch misschien wel gelukkiger. Dus. Uh, ja, volg je hart en laat je vooral niet beperken... dat je denkt van, ik uh, ben in de bloei van mijn leven, ik moet ervan genieten. Als het goed voelt, voelt het goed. Nog een mailtje van Melissa, die zegt... Hallo, leuk onderwerp, ik ben 21 en mijn hele leven verbonden. Aan mijn zoontje. Ook dan moet je soms even je eigen ding doen. Los van moederliefde. En iedereen heeft zijn eigen behoeftes in de relatie... maar wanneer er een goede balans is, kan je je altijd binden. Maar dan moet je geven, nemen, vertrouwen en respecteren. Ja, er komt van alles binnen op lust.bnn.nl. En je kan er ook nog uh, twitteren. Dat doe je naar @lustbnn en Suzanne tweeten. Veel mensen streven naar een relatie en laten daar hun geluk van afhangen. Ik wil liefde, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Het is een uh, veelbesproken onderwerp vannacht in Lust. Er uh, komen heel veel belletjes binnen, er komen veel mailtjes binnen... en er wordt dus ook getwitterd naar @lustbnn. Blijf dat vooral doen, want we hebben nog twee uur te gaan. Zometeen... Nog veel meer over vrijheid in een relatie en vrij zijn in de liefde. Away from home Stone, Angus en Julia Stone met Big Jet Plane. Wat een mooi liedje, zo op de zaterdagnacht. Bijna twee uur zometeen hoor je het NOS-journaal met Ewout de Jong. Maar daarna gaat het gewoon nog lekker door, Lust, over vrijheid in relaties. Vrijheid in de liefde en ook bindingsangst. Ik heb al heel veel mooie verhalen gehoord vannacht, maar ik wil er nog veel meer. Je weet me te vinden op 0800 1121 of je kan mailen naar lust.bnn.nl. Ik spreek je zo na het NOS-journaal. MUZIEK and <laughs>